Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is een landelijke pinstoring. Op veel plaatsen werkt je pinpas niet. Zo'n 30 of 40 procent van de betalingen mislukt, zegt de betaalvereniging Nederland. Deze man kreeg er ook mee te maken. Ja, ik stond net uh, in de kantine hier van de NOS. En alle nou, zes kassa's die daar ongeveer stonden, daar hing een briefje op. Dat... Dat je dus niet kon betalen. Ook in sommige supermarkten staan lange rijen. Geldautomaten werken wel. De storing begon rond een uur of zes. En het is onduidelijk wanneer het weer is opgelost. Wie wordt de nieuwe burgemeester van Rotterdam? 16 mannen en 10 vrouwen hebben zich gemeld om Abu Taleb te vervangen. De jongste kandidaat is 26 en de oudste 62. Er wordt nu een selectie gemaakt. En uiteindelijk worden twee kandidaten voorgedragen aan de minister van Binnenlandse Zaken. In de VS is een tiener overleden door het eten van een heet chipje. Hij deed mee aan een online challenge waarbij je pittige chips moet eten. Sociale media staan er vol mee. Dit, Dit is niet normaal. Dit is echt, echt, echt. Oh. Ah. Maar niet ongevaarlijk dus. Want de jongen had een stof binnengekregen die in hete peper zit. Een overdosis daarvan. Daardoor overleed hij. De challenge bestaat al een tijdje. Het weer, vooral in het noorden wat buien. Morgen is het andersom. Dan is er juist in het zuiden veel regen. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate Dit is Bianca Damink bij de ANWB Er staat nog file op de N205 Van nieuw naar Haarlem Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem De vertraging is nog een kwartier Tot zover de ANWB Verkeersinformatie Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! Is zin in ZFM ZFM Met nu Alternative FM Zo, dat uh, moest er ook even uit uh, April af te doen met uh, Modern Lovers. Er is wat hilariteit hier in de studio, want uh, ja, een van onze gasten die, uh, schijnt nogal uh, erg van de zoete te zijn. Maar goed, uh, wat al ons uh, weer het enige uh, wel weer oplevert van ja, Red Bull geeft je ook vleugels. Uh, maar goed, uh, ja, <laughs> dit is wel heel erg leuk. Uh, welkom bij dit uh, tweede uur inmiddels van, uh, van deze uitzending. Want we gaan meteen... En we zijn ook op YouTube. Dat is ook altijd heel fijn dat we daarop te vinden zijn. En we gaan ook praten meteen met de gasten van vanavond. Want uh, ja, het zijn er zelfs twee. Maar het draait natuurlijk uh, om Stizi Novel. Uh, die zit uh, schuin tegenover mij. En de andere waar hij mee is gekomen dat is toezin. Klopt helemaal. Yes. Helemaal. Ja, en uh, Stizi Novel ja, omschrijft zich als een opkomende rapper hiphopper. Klopt, klopt. Vind je dat uh, nog steeds van jezelf? Ja, ik, vind, uh, ik, ben, ik ben nog zeker niet waar ik wil zijn, dus opkomend is wel het juiste woord uh, ja. daarvoor, ja. Nou, las ik ook uh, in de beschrijving dat je al een schrijverskamp... Uh, ja, heb je de, je vrijwillig aangemeld? Of, uh, nee, ik heb, dat, uh, ik heb dat schrijverskamp helemaal uh, zelf georganiseerd, ook uh, volledig zelf gefinancierd. Ik heb daar... Uh, heb ik een tijdje voor gewerkt, opzij gezet al het geld. En toen uh, heb ik tegen mijn ja, mede-artiesten en producers gezegd... Uh, laten we op dit schrijverskamp uh, het EP gaan afmaken. Ja. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje hoe dat is gegaan. Ik heb uh, geen, geen financiering gehad of uh, whatsoever. Dus ook niet uh, met de pet uh, rond nee, uh, gegaan, uh, crowdfunding en nee, dat nee, soort nee. zaken? We dus, ik uh, heb er gewoon hard voor gewerkt. <laughs> ja, ja. Um, als we jou uh, op Spotify willen vinden... dan komen we ook al iets eerder van jou tegen. Klopt, klopt. Ja. Ik heb uh, in het verleden al tien singles uitgebracht. Mm -hmm. Waarvan de vorige ook uh, best wel goed uh, is gegaan. Mijn tiende single uh, werd best wel goed ontvangen met 30.000 streams. Mm. En uh, dat was ook in samenwerking met een uh, Italiaans restaurant in Hilo. Mm. Dus uh, ja, dat, dat dat ging wel, dat, dat liep wel uh, zijn gangetje, zeg maar. Zou een beetje gekscherend zeggen... Italiaans restaurant, dus je kon wel even pizza's halen... of wat, uh, wat dan ook, of niet? Uh... Ja, het is, uh, ik, ik, ik heb er een tijdje gewerkt. En ja. uh, eigenlijk op die manier is toen die connectie tot stand gekomen. Hij vond het heel... Uh, Heel leuk dat ik muziek maakte. En hij, hij zag ook natuurlijk een kans in om een wat jongere doelgroep aan te spreken. En ja, op die manier kun je allebei een leuk uh, iets eruit slaan. Ja, um, waar kom je dan uh, vandaan uit die, st uit die streek? Op? Ja, uit de... ik, uh, ik uh, ben woonachtig in Hilo en ik ben eigenlijk uh, opgegroeid in de omgeving van Haarlem-Noord. Aha! Dus, dat, uh, dus je woont nu in Ja, begrijp ik. Ja. Uh, verschil tussen Haarlem-Noord... En Heilo, wat, wat is dat verschil dan? Ja, Haarlem Noord uh, is ja veel drukker. Uh, het, is, het is ook uh, in, in vergelijking met Heilo ja, kan je het eigenlijk bijna niet vergelijken. Heilo is <laughs> zo rustig. Het enige waar mensen Heilo van kennen is dat de opposit er vandaan komen. Ah! En uh, oh. ja, ik hoop wel ook op dat level van de opposit te komen. <laughs> <laughs> ja, want uh, Willem uh, is nu uh, solo een uh, beetje Klop. bezig. Ik geloof dat hij ook binnenkort zelfs in het patronaat uh, ja, hij, heeft, hij heeft ook al in Paradiso gestaan. Ja, uh, Melkweg ook. ook? Ja, klopt. Ja. Hij heeft uh, ook laatst volgens mij een album uitgebracht. En ja, dat, uh, hij is gewoon lekker aan de tour. Hij doet zijn ding. Mm -hmm. uh, dus dat, uh, dat zijn jouw, uh, he, uh, jouw voorbeelden eigenlijk? Uh, in dat ja, of... voorbeelden, voorbeelden. Het is wel, uh, het, het is, kom, ze komen uit dezelfde regio en ze hebben het wel ver geschopt. En uh, natuurlijk hoop je het dan net zo ver te kunnen schoppen. Maar uh, voorbeelden, dat, uh, dat zijn andere mensen. Ja, ja, ja, ja. oké, okay, nee, ik begrijp het wel een beetje. Uh, maar die hip-hop is natuurlijk... Uh, ja, daar zit een ongekende dynamiek uh, denk ik een beetje in. Uh, ja, het is, er zijn veel, veel verschillende mensen die, uh, die gewoon hun ding doen. En uh, de hip-hop beweegt ook altijd. Dus ja, er is, er is altijd wel een nieuwe wave uh, op gang, zeg maar. Ja. Ik, ik, ik hou daar gewoon heel erg van. Ik hou ervan dat er als er nieuwe artiesten doorbreken. En uh, ik, ik vind ook dat die nieuwe artiesten kansen moeten krijgen. En dat we niet altijd maar vast moeten blijven hangen op de gevestigde orde, zeg maar. Ja, uh, nou uh, is het ook zo. Uh, Harlem Noord, hè? Dat. Ja. Is, dat... Is tegenwoordig ook een, uh, een vat met allemaal nederhoppers bij elkaar? Heb ik wel laten vertellen. Ja, ik, uh, ik, weet wel, uh, ik weet wel een paar mede-artiesten uit Haarlem-Noord. Ik wil ook dan even mijn shout-out geven aan Sage. Hij is ook een uh, mede-artiest met wie ik uh, ook in Flinties heb gestaan. Een, ja. een uh, ja, jongerencentrum waar ook een klein podium uh, te vinden is. Ja. Dat is eigenlijk de eerste uh, plek waar ik een show heb gedaan toen destijds. Ja. En dat was ook met die, uh, met die Sage. En die, uh, die is ook afkomstig uit Haarlem-Noord. Ja, ja, want je weet dat er... Uh, Bijvoorbeeld ook door de patronaat. De night-editie van de Rob Akda Award, wordt georganiseerd. Ja, de Rob Akda Awards. Dat ja. heb ik wel meegekregen. Ja, En euh... dat, daar, daar hadden wij dus op die avond... Nou, een heel contingentje hier. Haarlem Noord. Ja, uh, ja, ja. Dat was echt... Uh, ja, dat, uh, het verbaast me ook niks. Het is nee. niet, uh, gebeurt wel wat in Haarlem Noord. Het is, uh, ja. het is een het is bewegelijke buurt. Ja. Uh, in Zandvoort hebben we er ook twee, hè? Ja, Siggy en Dins. Ja. Hebben we het daarover? Ja, uh, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> Zal ik je nog sterker vertellen? Ze wonen schuin tegenover mij in de straat, hè? Ja, dat, is, dat wil je niet meemaken. Buurjongens. Maar Buurjongens, inderdaad. Ja, ik zie die rode bbw. Die die kijk, daar kijk ik nu twee dagen lang kijk ik op die rode BMW die, die, die, die, die, die ze gebruiken in hun clip. Dus, ja. Nee, maar goed, zij hebben dus afgelopen vrijdag hebben zij een album. album uitgebracht. Op de zeeweg. Ja. ja, ja, ja. Ik heb het meegekregen. Heb je hem meegekregen? Ja, zeker. Moet je niet 180 gaan rijden hoor, want uh, dat is Single uh, en Dennis, hier zijn ze met uh, 180. Hey Pix, wat zeg je nu? Ik vind mijn lastig. Ik ruim Mercedes op de teller 180. Want die toren zitten vast in mijn gedachten. Die tas gevuld met brieven vind ik prachtig. Bijna lastig, allemaal jongens, die zijn lastig. Rij Mercedes op de teller 180 80. Dat die zit vast in mijn gedachten. Die tas gevuld met passende vind ik prachtig. Vind ik prachtig. Je vindt me lastig, al mijn jongens zijn op keek oh. Vertel die mannen kom bij mij, je gaat op één staan Ik kom van donkere dagen, nu wil je meegaan wow. De lichten waren uit, aan deze kant had wow. geen bereik Maar ik rijd tot hij de echte vraag is wat doen ze voor mij? Wow. In deze life moet je bewegen, voor ze bewegen op jou Tracht de buurt, ik dacht de fam, ik tracht de gang, jij bent op cloud wow. Aram hij wow. in een auto, wow. moet je niffel even bijkomen maar dat moet money hier gaan bijkomen. Dus kan niet chillen hele dag Trap me Mary, ligt geen pap 180 is nog zacht voor me Die zo is geen pap voor me Ik vind me lastig Ik rijd Mercedes op de teller 180 Want al die toren zitten vast in mijn gedachtes Die tas gevuld met passebrieven vind ik prachtig Wel lastig, al mijn jongens die zijn laatste Rijd Mercedes op de teller 180 zit Al die toren zitten vast in mijn gedachtes Die tas gevuld met passebrieven vind ik prachtig Vind ik prachtig ik ben in de boot met biks, ik slaap, ik mogen trippen. Ik rook een pitje, vet, ik schrijf schraf voor gedichten Ik loop de spuiten op die werven met gespoten lippen, opgezichtig Kijken naar mijn me scheef met die gelogen blikken. Met beide benen op de grond, ik ben een buitenbeentje. De het de hele lopen naast zijn Nike's als ze buit verdelen. Kat is dus zijn niet thuis, vindt dit en mensen eten. Luister even, koning is weer thuis. Ik laat een beetje van mijn kramers eten. Zakelijk gezien, een nieuwe deal, een nieuwe additje. De servers die gaan op, ze willen springen op mijn laddertje. Advocaatje op, mijn deal niet makkelijk Ik laat ze babbelen, weer in de boot, ik doe het op. Mijn dode akertje. Net als mijn wiet gooi ik die beat weer in een vlammetje Herkend in elke city, volgens mij gewoon nu landelijk Ik zie zo'n rock in skinny jeans, je bent niet mannelijk M'n cargo wil ik los, ik wil geen broek die op mijn pallet Ik vind mijn lastig Ik rijd Mercedes op de teller 180 Want al die torens zitten vast in mijn gedachtes Die tas gevuld met paarse brieven vind ik prachtig Belastig, lastig, allemaal jongens die zijn laatste mijn Mercedes op de teller 180 Al die torens zitten vast in mijn gedachtes Die tas gevuld met paarse brieven vind ik prachtig Vind ik prachtig, vind ik prachtig Op zoek naar innerlijke rust, ik moest mezelf nog ontmoeten We hoeven anders ook al zit je op dezelfde route Je weet niets van die zure appel, want je leven was zoet Mijn jongens zijn ready als je vraagt en als ze leveren moet. Neem me niet kwalijk, maar stil je weer, werd geveegd in mijn schoen Neem risico's, we niet van school, niet van zekere routes Beetje laat, tweede plaats, waarmee ik neem geen genoeg Veel haast, merrie laag. en daarom reed ik verboten Ze dus Zit in die bampy of Mercedes, voor mij denkt van mogen op bootjes dus Vaar ik waar ik moet zijn, veeg de boten in oot. En al mijn jongens die niet breken zijn leven de code Hey lieve guys, alleen een beetje verbod Misschien de straightway, roe niet met 1-2 Bullies pas 1 tape, kom nu op de v George, Klownie of Fendi, balie of DP, Gucci, drijft de ik slijt, net als Draycott to see met Hansik, dus uh, de tweede single die ze heeft uh, uitgebracht. Ja, heren, uh, uh, we gaan nog eventjes uh, verder, want uh, ja, ze zitten nog eventjes met elkaar een beetje te overleggen, links en rechts. Ja, want uh, ik, uh, we hadden net een uh, novel, want voluit heet Stizi novel, novel van de Alve. Ja, klopt. Dat, dat is. Hoe kom je aan die naam? Stizi novel. Stizi novel. Dat is uh, iets eigenlijk al sinds de middelbare school. Uh, het staat voor uh, stylish en easy en het was eigenlijk iets wat, toen ik uh, veel skate op de middelbare... Mm -hmm. uh, in Haarlem heb je heel veel skateparken en ik zocht gewoon iets om uh, te doen, want toen rapte ik nog niet. En ik zat altijd wel een beetje al in die urban scene, zeg maar dat. Mm -hmm. Dus toen ging ik, skate ik veel en toen was het eigenlijk, uh, uh, kwam die naam Steezy, die werd gewoon voor mijn echte naam gezet. En ja, zo, dat is eigenlijk altijd Steezy novel gebleven. Ja, Um, even over dan over het werk wat je maakt. Want hoe is dat dan op een gegeven moment? Hoe ben je daarmee uh, uh, ja, begonnen? Toen ik uh, naar Heilo verhuisde... toen was het eigenlijk zo van... ja, er is niet echt veel meer te doen in Heilo... in vergelijking nee. met Haarlem. En toen dacht ik, ja, ik moet wel iets gaan doen. Er waren ook geen skateparken. Daar is daar echt helemaal niks. <laughs> en toen... Uh, toen ben ik naar de, de bakshop gegaan. Heb ik echt een goedkope USB-microfoon gekocht. Weet ik nog wel. Niet eens uh, XLR. En toen uh, ben ik gewoon uh, thuis gaan opnemen eerst eigenlijk. En ja, toen kwam ik op een gegeven moment in contact met vaste producers. En toen kon ik echt veel in de studio terecht. Ja, ja, ja. Uh, producers die uh, kaas van het uh, verhaal Nederlandstalige hiphop of hiphop hadden begrepen. Of rap of wat dan ook. Ja, klopt. Ja. Het was, uh, het waren, uh, ik had een vriendin en... Uh, haar vriendin had een relatie met een van die producers ja. en toen heeft zij eigenlijk aan die vriendin gevraagd van, hey kan je hem niet voorstellen aan je vriendje nou en hun waren al hun hadden een keer een beat gehad die bij 101 bars was gekomen dus hun, hun hadden wel al een beetje hun hadden al wel meer ervaring in de muziekindustrie uh, dan ik dus ja. toen uh, hun zeiden van ja hij kan wel rappen zijn flow is ook daar alleen ja het de kwaliteit is gewoon niet daar. En hun hebben er gewoon voor gezorgd dat die kwaliteit er gewoon is gekomen. Dus ook een shout-out naar Universe Beats daarvoor. Ja, ja, ja. Want uh, dat brengt jou alleen maar verder in dat, dat opzicht, toch? Ja, klopt. Ja, want uh, moet je dan. Want, want hoe sta je er dan in? Ben je dan zo'n type van. Uh, ja, ik kan me nog veel vertellen, maar ik heb een lekker eigenwijs. Uh, ik ga toch om mijn eigen gang. Maar uh, weet, nee. dan weet je toch. Uh, dat Echt niet. Nee? Ik, uh, anders zou ik ook geen uh, schrijverskamp <laughs> organiseren. Toezend, die kan dat ook bevestigen op dat schrijverskamp waren we. Ja, gewoon de hele tijd meedenkend met elkaar van oké, okay, hoe kan dit beter? Hoe kan dat beter? En ik denk ook dat als je met veel mensen tegelijk bezig bent aan één nummer, hm. dat je gewoon tot het beste komt. Dat, ja. is, dat is hoe ik daar over denk. Ja, ja, ja. Dus, dus van het een komt het andere in dat opzicht. Uh, heb je zelf ook al wat, uh, wat gedaan en ondernomen in de richting van ik bestie zien nou wel? Ja, Luister er eens naar. Ik, ik probeer, uh, probeer zoveel mogelijk mensen toe te schrijven. Ook eigenlijk hoe ik jullie uh, altijd uh, heb toeproberen te schrijven. Ja, uh, dat is dan uh, eerst de 3 voor 12 Noord-Holland weg. En, uh, en, en uiteindelijk toen, uh, zijn en toen wij. Kwam uh, ik, toen ja. kwam ik erachter van, uh, dat u ook uh, dit doet. En toen uh, dacht ik van ja, hoe, ja, ik vind het alleen maar vet. Weet je. Ik, uh, ik vind het gewoon uh, vet als, als ik gezien kan worden door mensen. En, uh, als ze, als ze mij waarderen en ik waardeer het ook, dan als die mensen mij waarderen, weet je, ja. zo, zo kijk ik daarnaar. Ja, uh, je noemde hem al. Ja. Hij zit naast je. Nee, ja, hoe, uh, hoe ben jij bij hem uh, terechtgekomen? Uh, eigenlijk via iets heel anders dan muziek maken. Het was, uh, hij schoot ook videoclips. En daar heb ik hem voor benaderd, omdat hij ook voor een maat van mij had gefilmd, als het goed is. En ja, via videoclips maken, toen had hij dat voor mij geschoten. Ja. Uh, hoe zit het met jou? Uh, want ben jij ook iemand die uh, Nederlandstalige hip-hop, CQ, rap maakt? Ja, ja, ja Nederlandstalig. Ik, ik probeer wel een beetje te variëren, ook Engels. Maar ja. over het algemeen is het dan Nederlands Ja, ja uh, en hoe gaat het jou af op dit moment? Goed, ik uh, doe mijn dingen. Ik leer elke dag meer. En uh, ja, het blijft leuk. Het blijft de hobby, het blijft leuk. Ja, uh, wat, wat steek je van hem op? Um, even kijken. Hij is een gedreven jongeman die um, net als hoe hij heeft mij eigenlijk leren mensen benaderen. Net als hoe hij net zegt: jullie hebben benaderd en al die dingen. Ja. Um, dat stukje marketing en al zo, dat kan ik wel van hem leren. Dat doet hij wel goed. Ja. ja. Uh, want ben jij dan toch een beetje in dat opzicht. misschien een beetje schuchter, verlegen of, of wat dan ook. in het uh, nee. benaderen van mensen of wat dan ook? Ja, ik wist, ik, ik had er niet echt een visie op. Ik, had, ik, ik deed het niet echt. Nee. Ik deed alleen studio-producers benaderen en uh, clips, clipmakers benaderen. Ja. Maar niet per se radioprogramma's of plekken waar ik kan optreden. of wat dan ook. Ja. Ja. ja, want dat uh, is natuurlijk wel een uh, ding belangrijk. wat je wil natuurlijk ja, graag. Ja, ook, dat, ja. uh, ook een beetje het werk van jou natuurlijk. Dat is ook belangrijk, ja. Ja. ja. Ben je al met iets bezig of niet? Zeker, ik heb de uh, afgelopen tijd heel veel dingen gedaan. Ik ben nu ook bezig met een videoclip uh, uploaden die zou bijna klaar. Uh, nummers worden uitgebracht. Ja. ja, zeker. Timmer ook aan de weg. Ja, Timmer... De, uh, uh, uh, maar maar hip-hop... De Nederlandse hip-hop zien Heb ik een beetje ook het idee dat... Ze werken graag met elkaar samen, heb ik wel eens het idee. Jazeker. Ja? We zijn niet bang voor collaborations. Nee. Die hier ook wel. zien nog veel X toezien. Ja. Ja, we zijn er. Ja, ja, ja want... Uh, er zijn de meest maffe uh, samenwerkingsverbanden... zie ik dan wel eens zo voorbijkomen of wat dan ook. Er gebeurt heel veel in de Nederlandse hip-hop Ja, ja um, ik, heb er, ik heb er nog eentje, want die is, uh, die is bij ons uh, geweest. Uh, ik weet niet of, je ooit van, uh, of jullie beiden van Jong Louis hebben gehoord. Nee. Nee? nee, nee. nee? nee Jong Louis, nee. Ja, hij heeft uh, gewerkt met uh, Bas Bron... Oh, van de juffer tegenwoordig. Heel goed. Ja. ja, je kent dus in ieder geval wel uh, ja, ja, ja. dat, dat uh, verhaal. Maar dan moet ik even kijken. Ja, hier is het. Uh, uh, dat is. Ja, maar dan heb ik het maar over één nummer wat ik, wat ik dan even wil laten horen. Want dat is zo. Dat vind ik dan een heel leuk nummer: Plusjesman. Hier is die, Jong Louis. Plusjes. Plus.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 ik ben een klusjesman, load us up. Ik ben een klusjesman. klusjesman. Is er iets met de fundering? Moet het dak er af? Ik was net even in Zuid, maar ik moet nu naar Noorden. Noord. Er wordt getimmerd aan de wegen en gestuurd door. Ik ben een lieve guy, oudjes zeg ik u gaat voor. Gaat maar, heb je klussen? Moet je bellen? Papi, porver, voor. Mooie timmer, oudje, oudje, met een gekke snor wow. Wil je schutting, want ik timmer zelfs hekken mooi wow. Ruim niet op, laat je achter in een gekke zooi. Sorry, Jong vloei, klusjesman, ben een gekke boy Hele rare spleefie, word ik rustig van rustig, ja. Timmer op die ladder als een klusjesman Is er iets met de fundering, moet het dak af? Ja. Jong vloei, tot die tienst, ik ben Look at her so is and smart. Oftewel oh, Jong vloei, Maar daar is hij ook nog eens een keer uitgelegd hoe dat uh, zat. Uh, je met uh, die bijnaam. Uh, maar Dit komt van het album Klusjesman. En je hoort heel duidelijk uh, de hand van Bas Bron. En dat was degene die ook vroeger uh, deed bij de jeugd van tegenwoordig. Inmiddels uh, staan zowel Tozen als Steezy Novel ...waar het eigenlijk een beetje om gaat draaien Vanavond klaar. En het eerste nummer is daar... En daar gaan we nu naar luisteren. Nachtdieren man, let's go. Dit is de tweede track van het trap PP. En we gaan hem even live doen. En in Maren, laat mijn pen weer los op het papier Op tot in de late uren, ik die ben hier een nachtdier Mijn energie die raakt niet op, ik heb daarvoor een extra clear En ik doe dit alles Erbij je slaapt maar haat op hier De chalet, oogmooi mooi, zit in die hot-up met wat bubbels Wij die gaan om hun stoppen, zitten aan de truffels Investeren in onszelf, daardoor staan we op de market Maar dat is geen garantie voor het behalen van je target Lak die huurprijs van die chalet en doe dat vooraf Ik die bal van Pricio, hij vraagt me laat dat dak erop Dus ik zeg gemaakt u maar geen zorgen, dit wordt top En als zij niet oplet, staan we dadelijk ook nog aan de top We gaan verder dan de fucking rat Net als wie bewandel ik dat maar Niet te vinden in de boeken, wanneer ga je me boeken? Boek me voor je feest, dan gaat het dak eraf Buiten dit ben ik bezig met mezelf Misschien niet te veel, ik hoef dat niet meer te vertellen Maar je wacht te lang en dat gaat je nergens brengen Soms krijg je een voorzet, maar daarna moet je gaan rennen Rennen Rennen, dat is wat ik doe. Als Karinsha op de flanken streven naar een doel. Vliegen, vliegen. Dat is wat ik wil. Als het vogeltje alleen niet in groen en geel. Want wij bewegen in een zwerm als we ergens heen gaan. Je hoort me aankomen, zelfs wanneer ik wel alleen ga. En ik die heb niet eens een grote pak. Fast life, ik die ben een bijrijder. Rijden door de Northside. We gaan verder dan de fucking lat. Net als LOE beantwoord ik dat pad. Niet te vinden in de boeken. Wanneer ga je me boeken? Boek me voor je feest, dan gaat het dak er af. Dan gaat het dak er af. Dan gaat het dak er af. Dan gaat het dak er af. Boek me voor je feest, dan gaat het dak er af. the universe. Ja man, ja, dit was ja, Nachtdieren. Ja, ja. Tweede track van de TPP. Je hoort het hier live bij Alternative FM. Helemaal goed. Ja, en het uh, goede nieuws is... Uh, ...zij komen straks in het volgende uur... ...gewoon weer terug. Twee uh, nummers. Dan alleen Steezy Novel zelf. Uh, dat, uh, dat is eventjes uh, voor straks. Nu tijd voor uh, iemand... ...die met de pet rond uh, gaat. is dus, uh, totaal weer wat anders. Dat is folk, maar zo werkt het hier in uh, deze uitzending. En dat is Sophie Jana. Ze is hier ook uh, ooit geweest... En wel in 2022, als ik het wel heb, toen was hij hier uh, te gast. En een van de nummers die ze toen ook speelden was Starlight. Put up your tent beneath the of a starlight. Reminds me of a year ago We had to make our camp out in the total dark Surrounded by the conversation Of other lovers holding tight With no one else you'd sleep so well but me beside you And I'm lost without your hand in my Tell me where you lay your head Here I'm sitting in the shade With nothing to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 ja,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 Ja, weet je wat het is? We zitten hier een beetje, een beetje gein te trappen. Want er wordt op een gegeven moment gevraagd... wat doe jij dan als hoofdredacteur van 3 voor 12 Noord-Holland de hele tijd? Maar goed, dat zullen we dan maar eventjes in het midden laten. Want ja, ik moet af en toe mails beantwoorden... en kijken naar wat er allemaal in het muzikale vat zit... qua optredens, want dat is ook belangrijk. Want ja... Stel dat bijvoorbeeld Stizi nog wel ergens op gaat rijden, dan moet ik dat natuurlijk wel in een planning zetten. Dus, en dan moet ik ook weer de juiste redacteuren er weer bij zoeken. die dan misschien track in hebben. Want het blijft een vrijwilligersbestaan. Alleen de grote jongens van 3 voor 12 worden betaald. En de armlastigen, dat zijn wij dus. De lokalo's, de regionalo's en noem maar op. Die moeten het dan doen wat, wat dat betreft. Ja, op vrijwillige basis. Uh, is dat uh, een beetje het lot ook van een muzikant in dat opzicht? Moet ik, wacht even, voordat ik dat doe, moet ik eerst even afkondigen dat dit Ruud is geweest is. Met Feeling Alright, want anders dan, uh, snappen de mensen dat thuis weer niet. Maar uh, hoe zit het met jou? Uh, uh, ja, uh, muziek uh, maken vanuit passie op dit moment? Uh, ja, passie. Zo, het, het is sowieso vanuit passie. Want het geld wat ik er uh, voor de, alleen al dit EP in heb uh, in geïnvesteerd... Ga ik er bij lange na niet terug uitkrijgen. Dat weet ik ook wel. Ja. Uh, maar er komt wel, een, er komt wel iets van geld binnen. Uh, mm. als het gaat om muziek, zeg maar. Het is, uh, het is leuk om het eens in, de, eens in het uh, jaar uit te cashen. Want Spotify betaalt uh, in de drie kwartalen, zeg maar. om de drie kwartalen. Ja. Uh, dus uh, ja. Het is, uh, het is leuk om het gewoon één keer per jaar uit te cashen. En dan denk je van. nou oh, oké, okay, kan ik ja. misschien even een paar nieuwe T-shirtjes van halen of zo. <laughs> maar. Uh, en dan kan je die weer aandoen bij optreden. Ja, ja, ja, ja. Maar, een beetje complete merchandise. Uh, dat dan maakt het cirkel rond. Uh, maar, uh, want je heet, je heet niet Duncan Lawrence, hè? want die kan er uh, van de streams uh, oh. kan hij nu leven, geloof ik. Ja, ik jou. Uh, 1 ton uh, ja. per jaar uh, kan hij uh, opstrijken vanwege Arcadia. Dus, ja. uh, uh, maar goed, dat, uh, dat is dan uh, voor hem dan. Uh, maar voor jou zit dat natuurlijk iets zit dat, uh, er niet in. Maar hoe, hoe belangrijk is dan een achterban uh, die jou daar support in geeft? Want ja, het, uh, ja, het zal het, toch wel, uh, wel het, best wel wat bloed, zweet en tranen kosten. om maar even een nummer van André Hazes een beetje erbij te gebruiken. Um, het, is, uh, ja, het is gewoon. Uh, ik, ik doe het niet voor het geld. Ik zit gewoon passie in en ik waardeer het gewoon dat de mensen die naar mij luisteren mij, uh, m, ja, mij ook waarderen. En. Uh, ik, dat is eigenlijk waar ik, meest, waar ik de meeste lol uit haal, zeg maar. Mm. Geld is, uh, het is leuk natuurlijk. En uh, als het zometeen meer wordt, is het natuurlijk ook leuk. Maar ik vind het misschien wel leuker... om gewoon mensen hun reactie op mijn nummer te zien. En als ze het dan ook echt daadwerkelijk heel hard vinden... wat je bijvoorbeeld bij optredens ziet... Dan, dan zie je gewoon een, een zaal losgaan. Ja, dat vind ik heel leuk. Uh, even over de EP, want die is nu een paar weken uit. Ja. Jong, roekeloos, maar gefocust. Klopt. Uh, en dan stond er nog voor, trap-EP... Trap EP. Ja. Trap EP. Wat, uh, wat, uh, wat is die trap uh, dan? Uh, trap is, uh, is een genre binnen mm -hmm. hip-hop. En uh, ja, trap bestaat eigenlijk uit meerdere. Ja, bestaat gewoon uit meerdere lagen. Vroeger was, uh, was het eigenlijk gewoon, uh, gewoon een drummachine. Die kon maar een paar standen. En een, en een sample vaak. En uh, trap is gewoon muziek die bestaat uit uh, perks, 808 uh, drums. Dat zijn gewoon vers allemaal verschillende componenten in een nummer, zeg maar. Mm -hmm. En vaak het genre trap. Uh, ja, het heeft een beetje iets, iets duisters. En dat hoor je wel terug aan de beats op het uh, EP. Het zijn allemaal best wel zware beats. Mm. en uh, Allemaal wel met een duistere ondertoner erin. En ja, dat is waarom het eigenlijk uh, een, een trap-EP. Uh, we, we hadden wel de focus om er trap van te maken, zeg maar. Ja, ja. Um, want dan geef je eigenlijk al een beetje een inkijk van hoe de, hoe de EP, de EP, de EP ja. de, is. Hè? Want je hebt er net al één nummer laten horen: een Nachtdieren. Ja. Um, is dat, heeft dat ook met jouw stemmingen te maken? Van, uh, of, of is dat ook een doelbewuste keuze van het geluid wat bij jou past... als je bijvoorbeeld bezig bent met teksten te schrijven? De, de naam Nachtdieren bedoelt? Nee, gewoon uh, wat betreft uh, de hele EP. Um, ja. ja, je zegt trap, dus duistere kant. Uh -huh. Maar wat trek je dan aan, aan die donkere kant uh, dan, als Omdat... je de nummers uh, uh, Ik... zo... Ik, merkte zeg maar, ik maakte voorheen altijd West Coast. En dat was heel laid-back. Ja. Vaak is het zo bij Trap dat je een veel energiekere... Uh, delivery uh, neerzet. En ik wilde dat gewoon heel graag eens een keertje doen. Omdat ik altijd alleen maar op die hele laidback delivery uh, aan het leunen was. En ik wilde gewoon een keertje leunen. Op, op een andere soort delivery. En nou ja, gewoon wat meer energie erin uh, zetten. Ja uh, betekent dat ook dat we uh, een beetje de avontuurlijke kant van Scizi Novel dan hier uh, te zien krijgen? Want je kan wel natuurlijk op zeker spelen. maar uh... Ja, het is, uh, het is zeker een uh, avontuurlijke kant. Uh, op, op dit EP hoor je ook uh, veel melodieuze klanken terug, zeg maar. Ik, uh, ik, ik, hier, hiervoor deed ik niet zo veel met melodie. Ik deed echt alleen rappen. Maar tegenwoordig probeer ik ook een beetje te zingen. En ik, ik probeer ook. Uh zeg maar daarin gewoon te groeien zo door bijvoorbeeld op zangles te gaan en uh, dat soort dingen. Ja, want zit daar nog een, een uh, ja, ja dat zeggen ze dan met een uh, mooie sporttermwoord woord, rek in. Zit daar nog uh, enige verbetering in en uh, zit daar ook nog iets in waarvan je denkt, hé, hey, dat is nog een trein waar, uh, waar ik nog niet uh, helemaal in thuis ben. Uh, ja, zang? zeker weten. Zang is, uh, ben ik nog uh, zeker niet sterk genoeg in. Ik wil daar veel sterker in worden. Ja. En uh, ja, dat hoop ik uh, te gaan bereiken door middel van zangles en gewoon uh, veel, te veel melodieuze klanken te creëren in de studio. Ja, uh, Heb je al iemand op het oog die je daarin uh, een, een eentje op weg kan helpen als het gaat om zanglessen? Uh, ja, ik ga gewoon uh, in uh, Amsterdam uh, ga ik zangles uh, volgen bij uh, gewoon een zangschool ja. uh, die ik aangeraden heb gekregen van een uh, oud collega. Dus uh, ja. daar ga ik gewoon lekker mijn ding doen. Ja, uh, en dan kan je op een gegeven moment van het een en het ander zeggen van... kijk eens, luister eens. en uh, Misschien hier met een zangpartijtje daar. En, uh, dan nog, uh, ja, zoiets. Dat hoop je wel. Ja, oké. Okay. Uh, we gaan uh, nog weer even wat uh, muziek draaien. We hadden dus net Ruud Houweling met Feeling Alright. Maar ja, we hebben in Zandvoort best ook wel wat muzikanten rondlopen. En zij was een paar weken geleden hier. Deze Wendy Moore met Hell Honor. stupid sacrifice, sacrifice. But two wrongs don't make a right, make a right. Now your ghost just keeps me up at night, up at night. It's been weeks, but I'm still terrified.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 Straight To the bottom, with each step, this thing went in Feel your wrath prepare for the flooding. Get the deeper you're cutting. But the house of pain turns out you're in. Spooky is het dus, hè? want ik word gewoon maar weer ergens in een kamer nou ge shot gevangen. Wat dan wat dat er gaat. De spooky song mensen van Lorem Ipsum. 27 juni, schrijf het maar op in je agenda. Want dan komen ze naar de studio voor de derde keer. Maar dit keer wel als 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Dus dat is dan voor de maand juni. Uh, trouwens, is een helemaal een leuke maand. Want... Uh, die hele maand staat in het teken van het andere geluid van Vallendam. Er komen alleen maar Vallendamse ex uh, voorbij in de maand juni Bij Alternative FM Schuilenstreep 3 voor 12 Noord-Holland Daarvoor hoor je trouwens Wendy Moore met uh, Hell on Earth Dit hebben we overgeslagen Dat moeten we dus nu ook inhalen Want het is begin deze maand uitgebracht Een vrouwelijke producer, Isha Die werkt samen En meer zeg ik even niet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 Turn a mayday to a payday, so baby where you go, where you go, where you go, where you go Wherever you go, where you go, where you go, you know that I'll go A chain and a pendant No change and I blame the dependent. So low is it worth while And my love's on trial And I blame the defendant Someone face down on the paving You turn pain into some of a statement Two heads in a whole lot of patience Two hearts in a maze of amazement So Don't throw it all away I lift you up Turn and sing You turned a paid day to a payday so baby. niet helemaal toe aan het uh, gesprek. want uh, Ellie Neely, die uh, hierop uh, te horen is, uh, is een van de mensen die meewerkt op het verhaal van Isha. En uh, zij komt oorspronkelijk uit Amsterdam. Maar zij uh, laveert een beetje heen en weer tussen Amsterdam en Londen. En dat is er ook wel uh, aan te merken. Want uh, zij uh, is bezig als vrouwelijk producer om het een en ander in de muziekwereld voor elkaar te krijgen. En Wherever You Go is een van de singles die begin deze maand is verschenen. En die zouden we bijna zijn vergeten. Maar goed, alsnog komt die gewoon even voorbij. Daarvoor hoorde je Spooky Song van Lorem Ipsum. En we hebben, er nog, we hebben er nog eentje die we nog kunnen laten horen. En dat is... Nou oh ja, ik weet niet of, of ik dat... Dan moet ik in een hele minuut gaan zitten volkletsen. Ik weet niet of, of dat nou zo verstandig is. Uh, dat is niet helemaal uh, verstandig. Dus ik ga wat, uh, wat zoeken. Wat een beetje in de richting komt... van, uh, van zo'n... Uh, van, zo van de tijd... wat, uh, wat we nog hebben. Uh, want er is ook een nieuwe single van... Von Vee in de maak. Ja, want uh, er komt uh, eind deze maand... komt er weer een nieuwe single uit... En daar wordt er nogal driftig over het een en ander gesoebad van, van ja, we moeten dat nummer natuurlijk ook nog laten horen. Want ik, ja, ik krijg de aankondiging wel. Maar het is nog, nog niet zover dat ze hem, dat ze hem ergens, ergens op een audiobestandje hebben. Maar goed, dat kan nog komen. Eind deze maand dus komt er dus een nieuwe single aan. En de laatste verschenen single ooit van, uh, van Von V was Unreal. Die, die gaat ongeveer vijf minuten duren. Maar er is er ook één die we hier stevast uh, nog wel eens een paar keer hebben laten horen. En die ga je horen tot aan het nieuws van negen uur. En dat, uh, dat is één van de uh, nummers die op de EP... Rubbing makes it worse. Als ik het wel heb. Ja, inderdaad. En dat is deze. En dat is Openly Remember.